3 uur. Het NOS-journaal. Jeroen Chapkama. De belangrijkste centrale banken in de wereld nemen gezamenlijk maatregelen om de economie op gang te brengen. Ze willen de beschikbaarheid van liquide middelen in het financiële systeem vergroten, staat in een verklaring van onder meer de Europese Centrale Bank, de Amerikaanse Fed en de Bank of England. De Europese beurzen staan allemaal flink hoger na de bekendmaking.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 Bij de zoektocht naar illegaal vuurwerk heeft de politie Amsterdam Amsterdam zo'n 1300 verwaarloosde dieren gevonden. Twee mannen van 60 en 19 zijn aangehouden. In een loods in Oudekerk aan de Amstel zaten onder meer kippen, konijnen, geiten en kanaries. Ze zijn vrijwel allemaal ergens anders ondergebracht. In de loods was ook 286 kilo vuurwerk opgeslagen, waaronder volgens de politie erg gevaarlijke explosieven, zoals lawinepeilen en zogeheten supercobra's. In de loods lagen ook nog vervalste merkkledingstukken en schoenen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 het CDA wil een brief van het kabinet over het paard van Sinterklaas. Het kamerlid van Torenburg zei dat ze bezorgd is... omdat het paard al een paar dagen zoek is. Heel veel kinderen maken zich op dit moment erg veel zorgen... of het allemaal wel goed komt. Dus wij willen graag een brief van de minister van Veiligheid en Justitie... op welke wijze hij gaat meehelpen om ervoor te zorgen... dat op tijd het paard van Sinterklaas wordt teruggevonden. D66-Kamerlid Van der Ham voegde eraan toe... dat hij nooit zo'n voorstander is geweest van de dierenpolitie. Maar als die er dan toch is... dan hoop ik dat die zich inspant om het paard te gaan zoeken, zei Van der Ham. Kamervoorzitter Verbeet wil het antwoord van de minister... ruim voor 5 december ontvangen. Het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen vrij zonnig... en blijft het zo goed als droog. Alleen in de kustgebieden is er kans op een enkele bui. Het is een graad of 10. Vanavond en vannacht raakt het overal bewolkt... en volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen is het grijs en valt er de hele dag regen. anwb verkeersinformatie: staat wiel op de A4 Amsterdam-Den Haag... bij hoogmade 4 kilometer. Zijn daar werkzaamheden? De linkerrijstrop is dicht. Op de A10 de ring west richting Zaandam voor de Koentunnel 4 kilometer...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 Geef dan op Giro 999. Door het inbrengen van een soort pacemaker in het brein... werden zes alcoholverslaafden in Duitsland van hun verslaving afgeholpen. Ook in Nederland wordt voorzichtig geëxperimenteerd... met diepe breinstimulatie om verslaving te lijf te gaan. Labyrinth, vanavond om tien voor negen op Nederland 2. Geld stinkt, geld bouwt, geld spaart...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 Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Met dit half uur de opvallende afname van het aantal Somalische asielzoekers. En straks gaat Ruard Ganzenvoort, hoogleraar praktische theologie en eerste kamerlid voor GroenLinks, in onze opinie-rubriek. Een appeltje schillen. Ruard, goedemiddag. Goedemiddag. Waar wil jij het over hebben vanmiddag? Ik wil het hebben over de Gifmeer scholengemeenschap Randstad. die een uh, scholier uit de bovenbouw inzet. omdat uh, ze een vervanger nodig hebben bij de wiskundeles in de onderbouw. Nou, en hoe oud is die scholier? 16, als ik goed begrijp. En ze kunnen geen andere leraar krijgen? Nou, niet eentje van het goede houtje. Van het goede houtje? Van de goede geloof. Van het goede geloof, oké, okay, goed, dat straks. Maar eerst een reportage. Heeft u geld gegeven aan Giro 555 voor de hongersnood in Somalië? Het land staat er dit jaar beroerder voor dan ooit. Oorlog en honger teisteren het land. Logisch dat er ook veel meer Somalische asielzoekers naar Nederland komen, zou je denken. Maar niets is minder waar, het aantal Somalische asielzoekers is sinds vorig jaar gehalveerd. Hoe komt dat? Met die vraag ging verslaggever Maarten Hag op pad. De Verenigde Naties heeft gewaarschuwd dat de hongersnood in Somalië steeds erger wordt. Deze zomer waren ze weer eens prominent te zien in de journaals. De uitgemergelde lijfjes van hongerende kinderen in Afrika. Vrijwel nooit is een voedselcrisis zo ernstig als in Somalië, zegt de VN. Bijna 20% is zwaar ondervoed en moet worden opgenomen. Met name in Somalië is de ramp niet te overzien. Bovenop de extreme droogte en hongersnood hebben ze daar ook nog eens te maken met een burgeroorlog die het land al jaren verscheurt. Vele honderdduizenden mensen zitten al in de vluchtelingenkampen. Anderen zijn er naartoe op weg. Vluchtelingenkampen in buurlanden Kenia en Ethiopië raken voller dan vol. En je zou verwachten dat de Somaliërs ook in grote getalen hun huil zouden zoeken in Nederland. Maar niets is minder waar. Sterker nog... Nou, als je nu kijkt naar de asielcijfers, dan zie je dat dat juist het afgelopen jaar toch behoorlijk gedaald is. Er komen juist veel minder Somaliërs naar Nederland... zegt hoofddirecteur Rob van Lint van de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND. Waar Somalië jarenlang het eerste land voor Nederland was... dus het land waar de meeste asielzoekers vandaan kwamen... is dat inmiddels gezakt tot het vierde land. Op maandbasis kan je bijvoorbeeld zien dat in januari van dit jaar... ging het nog om 260 mensen... En inmiddels in oktober is het gedaald naar 90. Ondanks oorlog en horen in Somalië neemt het aantal asielzoekers... dat zich uit het land hier meldt dus in rap tempo af. Hoe komt dat? Waar blijven die vluchtelingen? SHO met Lieke Hagebeuk. De samenwerkende hulporganisaties SHO, bekend van Giro 555... haalden afgelopen zomer 25 miljoen euro op voor noodhulp in onder meer Somalië. Het is natuurlijk al heel erg lang een hele onstabiele situatie in Somalië. Wellicht dat de mensen die hadden kunnen vluchten... om de mensen die kapitaalkrachtig genoeg zijn om de oversteek naar uh, Europa te maken... dat die dat al gedaan hebben. Maar ik vind het heel lastig om daar iets over te zeggen. Wij focussen ons toch vooral op de mensen die echt helemaal niks... Meer hebben. Bij de SHO weten ze dus eigenlijk maar weinig over de vluchtelingenstroom naar Nederland. Daarom ga ik naar Eindhoven, waar een vrij grote groep Somaliërs woont, om het hen zelf te vragen. Ja, ik heb mijn ouders daar verloren en sinds toen woon ik bij mijn tante. En mijn tante is als eerste naar hier naartoe gevlucht. Hè. En anderhalf jaar na het rand heeft ze mij opgehaald. De 20-jarige Nasser Omar vluchtte drie jaar geleden naar Nederland. Hij maakte van heel dichtbij mee hoe de burgeroorlog zijn land verandert in een puinhoop. Er was een groep die wilde ons huis kopen. En uh, mijn ouders die wilden dat niet doen. En toen kwam een bom op ons huis en onze boerderij... en de mensen die voor ons werkten en mijn ouders, alles allemaal weg. Om aan de ellende in zijn land te ontkomen, vluchtte Nasser eerst naar Jemen... ...met heel veel mensen en een heel klein bootje. ...en vervolgens naar Nederland, waar zijn tante al een verblijfsvergunning op zak had. Ging dat makkelijk? Kreeg hij hier zomaar een status? Nou, het heeft wel uh, zeven maanden geduurd. Al die papieren. <laughs> Nasser is een van de vele duizenden Somaliërs die de afgelopen decennia naar Nederland kwamen. De laatste tijd lijkt die vluchtelingenstroom op te drogen. Hoe komt dat, denkt hij? Ik vraag het hem op zijn school waar meer jonge Somaliërs rondlopen. Ik, uh, ik denk uh, het komt door, door de politiek en uh, de Tweede Kamer die, uh, die we nu hebben. Hier. Wat uh, Wilders uh, over de islam heeft uh, gezegd dat ze dat uh, niet goed vinden. Uh... Nee, Nasser, omdat in te worden komen, ze moeten toekomst hebben, weet je wel. Toalig, uh, beloor, zeg maar. Hij zegt ja, we willen de heer ook toekomst komen. Uh, bouwen. En hier zijn laatst veel Somaliërs die geen status kregen. Ja, heel veel, heel veel mensen kregen negatief. Als je bijvoorbeeld een interview te maken, zeg je je komt van Noord of zo. Er worden vragen aan je gesteld als je in Nederland binnenkomt, een interview. Ja, heel en stellen dus allemaal moeilijke vragen. Ja, sommigen, sommigen zeggen, oh ja, we willen het omdat je verhaal niet klopt, weet je. Ja. Nederland is moeilijk. Ja. Heb je ook nog contact met je familie in Somalië? Ja. Daar gaat dat gerucht wel rond. Dat ja, uh, hier uh, Wilders zeker. het voor het zeggen heeft, half. En, en, en dat daarom de regels zo streng zijn. Ja, waardoor ze dan nu denken van nee. Ja, we willen een, een, toch een ander land voor De anti-islamhouding van Wilders en het strenge asielbeleid schrikken de Somaliërs dus af. Zeggen Nasser en zijn vrienden. Mohamed Elmi van de landelijke Belangenclub voor Somaliërs Efsan bevestigt dat beeld. Iemand uit, uit Mogadishu die gaat zich informeren, welke landen, waar heb ik een kans om een goed bestaan op te bouwen? Vraagt die aan Somaliërs in Nederland van, hoe is het daar? Kan ik me daar um, komen melden? Kan ik daar naartoe komen vluchten? En mensen zeggen simpelweg, nee, ik zou het niet doen. De kans is groot dat je geen vergunning krijgt. Want wij zien het, wij zeggen, wij zien om ons heen dat de meeste mensen die hier waar we mee samen zijn gekomen, misschien zijn er acht afgewezen en misschien hebben twee een vergunning gekregen. Kijk, het gaat uiteindelijk om de uh, slagingskans van een asielprocedure. Mensen denken van, als ik zoveel geld heb besteed... ik heb een, uh, uh, uh, vanuit Libië naar Italië een boottocht moeten maken. Ik heb zo'n verschrikkelijke situaties gemaakt... door de woestijn van Sudan moeten lopen, door Ethiopië heen gereisd. En als mensen uit Zweden, Denemarken, Engeland, uh, misschien Amerika en Canada... zeggen van, hier ik maak ik de beste kans, dan gaan ze daar naartoe. Ja. Het is dus het strenger geworden asielbeleid in Nederland... dat de Somaliërs afschrikt om in Nederland aan te kloppen, zeggen de Somaliërs zelf. En dat is ook wat de IND aandraagt als verklaring voor de sterke daling. Hoofddirecteur Rob van Lint vertelt hoe bijvoorbeeld fraude met vingerafdrukken... werd ontdekt en aangepakt. Toen we daarachter kwamen, hebben we daar maatregelen opgenomen... en konden we daadwerkelijk vaststellen of ze uit een bepaald gebied uit Somalië komen... waar bescherming nodig was. En dat heeft geleid tot het... Uh, ...afwijzen van een groter aantal asielverzoeken. Uh, ja, dat heeft ook een preventief effect... ...waardoor mensen in hun omgeving vertellen... ...het heeft geen zin om bij die dienst te gaan... ...want daar checken ze echt uh, of de zaken in orde zijn. Uh, en dat, dat leidt er gewoon toe dat er minder ruimte is gekomen. Ook met gezinshereniging werd flink gefraudeerd door Somaliërs, al dus de IND. En ook die fraude wordt nu stevig aangepakt. We zijn er helaas in nogal wat gevallen achtergekomen dat degene die claimde tot het gezin te behoren, helemaal niet tot dat gezin behoorde. En ook in die gevallen hebben we dan afgewezen. Dat klinkt goed, fraude aanpakken. Dus slechterikken, de profiteurs eruit filteren. Dorine Manson van Vluchtelingenwerk Nederland... denkt dat de dalende asielcijfers inderdaad te maken hebben... met de strengere regels voor gezinshereniging. Uh, mensen moeten nu in het land van herkomst, dus ergens in Somalië of Kenia... op een Nederlandse ambassade worden ze dan gehoord, de kinderen en de echtgenoten. En die krijgen een spervuur van vragen over zich heen. En men kijkt dan of dat voldoende correspondeert... met het verhaal van de ouders hier in Nederland. Maar volgens haar is er vaak helemaal geen sprake van fraude. Manson stelt dat veel echte kinderen... door kleine tegenstrijdigheden in de antwoorden... nu niet meer bij hun ouders mogen komen. Nee, maar dat is natuurlijk wel vrij ernstig. Hè? Dat, dat er inderdaad enorme drempels worden opgeworpen. En als je echt vragen moet beantwoorden als... wat was de kleur van je matras en hoe laat ging je vader aan het werk... Het kan dus heel goed zijn, en we zien dat ook terug in de percentages, dat uh, wel degelijk uh, kinderen uh, nou ja, iets van een inconsistentie uh, laten horen en dat uh, IND dan zegt: ja, nee, dan, dan mag je niet naar Nederland komen. We wijzen je aanvraag af. Daar, daar zijn wij heel bezorgd over. Ten slotte, een bezoek aan de man van de feiten en de cijfers. Mijn naam is Carolus Gruters en ik ben onderzoeker bij het Centrum voor Migratierecht van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Denkt Gruters ook dat de daling te maken heeft met het strengere asielbeleid in Nederland? Nee. Nee? Nee. Het is dus een. een, een... Europese trend, zou je kunnen zeggen... Eh, dat vanaf 2008 aantal asielzoekers uit Somalië afneemt. Groeters toont de grafieken... die inderdaad laten zien dat de sterke daling van Somalische asielzoekers... niet alleen geldt voor Nederland, maar voor heel Europa. De veronderstelling dat Somaliërs door ons strenge beleid uitwijken naar bijvoorbeeld Zweden... klopt dus niet, zegt hij. Als dat juist zou zijn, dan zou dus het aandeel van Nederland in het aantal asielzoekers uit Somalië enorm afnemen... en zou het aandeel van die andere landen enorm toenemen. Maar dat blijkt dus niet uit de cijfers. Zou je dan kunnen zeggen dat Fort Europa als geheel beter op slot zit? Dat zou je uh, kunnen zeggen. En er is ongetwijfeld uh, juist om te, uh, vast te stellen... dat overheden uh, in toenemende mate hun inspanning richten... op het ervoor zorgen dat de poort vooral dicht zit. Even terug naar het begin. Somalië, honger, oorlog, duizenden doden, honderdduizenden vluchtelingen. En wij zijn vooral bezig de poort dicht te houden? Asielbeleid is er toch juist voor bedoeld om mensen in zo'n grote nood... ruimhartig op te vangen? Rob van Lint van de IND. Als u zegt, in Somalië is die situatie zo ernstig... dus daar heeft eigenlijk iedereen recht op bescherming... dat kan natuurlijk nooit aan de orde zijn. Je kan niet zeggen... Uh, het feit dat iemand honger heeft of zich onveilig voelt, dat geeft automatisch recht op asiel. En als je die kant op zou gaan, dan neemt het draagvlak voor de echte asielzoekers echt af. En dan wordt het heel vol in Nederland. Strenger asielbeleid en de poort op slot. Zo komt het dus dat in dit rampjaar voor Somalië de vluchtelingenstroom naar Nederland opdroogt. Tenslotte terug naar Nasser Omar, die drie jaar geleden naar Nederland vluchtte. Hij heeft er op zich wel begrip voor dat Nederland de instroom van asielzoekers wil beperken. Maar hij hoopt zelf ook op een beetje meer begrip. En aan de andere kant, ze moeten het ook snappen waarom ze naar hier gekomen zijn... en al die gevaren meegemaakt hebben. Ik snap wel, uh, dat, dat lukt gewoon niet. Maar dan... Jullie vluchten niet voor niks? Moet je nee, maar zeggen. inderdaad. Ik zou, ik zou niet uh, en zo aan land willen worden. Nee, ik, echt niet. Nee. Die, die dingen allemaal heb ik niet zelf bepaald. En nou, ik wil, ik wil een beter leven en ik wil een betere toekomst, waardoor ik hier ben. En als ik hier ben, dan wil ik ook een beetje op mijn gemak voelen en thuis voelen. <laughs> een reportage van verslaggever Maarten Hag over de halvering van het aantal Somalische asielzoekers. Truis met Good Day. Wie schilt er vandaag ons appeltje? Ruart Gansvoort, hoogderaar Praktische Theologie... en Eerste Kamerlid voor GroenLinks Ruart. Je wilt het hebben over een hele jonge leraar. Leg even uit. Ja, ja de gemeenschap van Randstad in Rotterdam... die hebben een, een probleem. Er is een docent die langdurig ziek is en die moet vervangen worden. En voor een deel van die vervanging hebben ze nu een bovenbouwleerling ingezet. Zo heb ik in ieder geval het verhaal begrepen. Een beetje aangezet in de pers als dat hij daar voluit les zou geven. Hij is vooral bezig met huiswerkbegeleiding... Maar dat neemt niet de vraag weg uh, waar, of je dat nou eigenlijk wel moet willen. Dat je onbevoegde docenten, dat is dan zo'n jonge docent, of je die moet inzetten in het, uh, in het onderwijs. Terwijl we op allerlei manieren ons best doen om het aandeel bevoegde docenten te vergroten. Ja. Uh, de reden op deze school, als ik het goed begrijp, is dat ze, omdat ze uh, een hele specifieke geloofsrichting vertegenwoordigen... dat ze uh, geen docent kunnen vinden vanuit die achtergrond... Maar eerlijk gezegd denk ik voor een vak als wiskunde, uh, voor een tijdelijke oplossing, lijkt me dat dan toch van minder groot belang dan de bevoegdheid. Goed. Nou, we gaan het voorleggen aan Erik Haring. Hij zit uh, hier ook aan tafel. Uh, u bent uh, van de GSR Rotterdam met de 16-jarige leraar. Klopt. Nou, dat is een uh, primeur, denk ik zo. Ja, het Ganswoord zegt, is dat probleem nou zo groot bij een leraar wiskunde dat je dan niet even kan afwijken van de identiteit en tijdelijk iemand kan aannemen die die identiteit misschien niet helemaal onderschrijft? Uh, ja, dat is een boeiende discussie, denk ik, of dat kan of niet. Uh, wij hebben als school gekozen voor een personeelsbeleid... dat dat niet mogelijk maakt. Wij werven onder een bepaald soort uh, leden van kerken. En uh, wij welke, verwachten welke dat zij... Zijn dat? Uh, dat zijn in grote lijnen de vrijgemaakte kerken, de GKV... De CGK, de Reformeerde kerken. En de NGK, de Nederlandse reformeerde okay, kerken. Goed, Dus daar moeten de mensen vandaan komen? We verwachten dat ze, dat, dat ze daar lid van zijn. En uh, daarbinnen werven wij dus. En dat betekent dat we, als we nu een vacature hebben die moeilijk te vervullen is... dat we inderdaad voor een groot dilemma staan. Hoe gaan we verder? Ja, ik snap op zich wel dat je ervoor kunt kiezen. En zo staat het ook in de grondwet dat je in je personeelsbeleid die ruimte hebt. En uh, dat je als school zegt: van, Nou, wij richten ons op deze doelgroep en ook in ons personeelsbeleid sluiten we daarbij aan. Daar kan ik me op hoofdlijnen wel, wel bij voorstellen en dat mag ook gewoon. Maar nu praten we over een situatie waarin er een, uh, daar een gat in valt, en uh, waarin je dan moet zoeken naar een invulling, naar een oplossing daarvoor. En dan denk ik, uh, dan is de, uh, de onderwijskwaliteit en de bevoegdheid... Uh, die moet ons zozeer aan het hart gaan. Uh, we doen op allerlei manieren, proberen we die, die kwaliteit te vergroten... proberen we uh, de bevoegdheid, meer bevoegde docenten voor de klas te krijgen. En dan vind ik de oplossing van, van een, het inzetten van een 16-jarige... Uh, eigenlijk een beetje het paard achter de wagenspannen. Ja, dat snap ik. Maar ik vind het interessant dat je het woord kwaliteit noemt. Kwaliteit heeft uiteraard te maken met uh, de inhoud van het vak. Mm -hmm. Wiskunde, hoe je dat uitlegt, hoe je dat uh, goed kunt doseren. Maar onze ouders kiezen ook uitdrukkelijk voor een kwaliteit... als het gaat om de persoon die dat vak geeft. Ja. Dus kwaliteit bestaat bij ons wel een, uh, een, bestaat uit twee onderdelen. En maar dat hij... laatste is voor ouders uh, van groot belang. Ja, maar goed, de, deze eeuwman, uh, even afgezien van zijn... het is alvast een hele goede, et cetera, een onmiddellijk... Yeah. Yeah. Yeah. Um, maar dat betekent dus wel dat je zegt van het feit dat hij uit de goede achtergrond komt, zal ik maar even zeggen, dat in zichzelf is meer bepalend voor zijn kwaliteit als docent, want daar hebben we het dan over, dan dat iemand een goede opleiding gehad heeft. En dat vind ik dan, laat ik zeggen, als je hem op een gegeven moment moet afwegen in een noodsituatie, het gaat om een tijdelijke situatie, et cetera, vind ik dat toch wat, nou, wat, toch wat ongelukkig. Ja. Op zichzelf zou je best een pleidooi kunnen voeren voor het inzetten van bovenbouwstudenten in of bovenbouwleerlingen. Uh, in het onderwijs. Het kan dan voor zelf ook best leerzaam zijn... en als je dat onder goede begeleiding doet, et cetera... daar kun je best een argument voor bedenken. Ja, maar misschien wel even het goed om dat even uit te leggen... dat we daar eigenlijk heel veel ervaring in hebben. We hebben al jaren op onze school tutoren. Dat zijn leerlingen uit die bovenbouwklassen... die uh, onderbouwleerlingen helpen bij huiswerkbegeleiding. Dat is vaak één op één of mm -hmm. heel kleine groepjes. En we hadden nu vanaf oktober een vacature voor één lesuur... voor één klas op één moment... De andere uren waren keurig opgevuld door collega's... die overuren willen draaien. blijft er één lesuur over. Nou, knappe jongen als je daar denk, een vacature voor kunt, kunt, kunt openzetten. Heeft u iemand gezocht? We hebben zelfs iemand gevonden, maar die kan pas per januari komen. Oh, Oké, okay. dus het is, echt... Hebben nog 6 het is weken. nu echt voor de komende zes weken alleen dat u het op deze manier ja, opnast. Ja, goed geteld, nog drie weken zelfs. Dus, oh, het is uh, ook nog vakantie. Het is een hele kleine tijd nog. Ja, uh, dan ik uh. ik van, het, het is in de pers al een beetje groter gemaakt dan het, ja. dan het feitelijk ja. is, uh, dat snap ik wel. Maar uh, mijn zorg blijft toch wel staan. Kijk, en als u zegt van het, het gaat maar om één uurtje, dan denk ik van maar voor één uurtje um, kun je ook andere oplossingen bedenken. Ik bedoel, voor één uurtje is het ook niet zo heel erg dat je een docent zou hebben die misschien dan niet van de, van de goede kerk is. Ik ja, dan het... komen we terug op die discussie Ja, nee, maar dat heeft natuurlijk wel met elkaar te maken. Ja. Want uiteindelijk lijkt me dat toch het enige argument dat ja. de school heeft... om niet iemand die bevoegd is aan te stellen. Ja, nou, daar komt het bottom line op neer. Ja. Als we die keuze maken. En als we dus vastlopen, omdat we geen invulling krijgen... moeten we heel creatief worden. Ja, ja. Is het dan zo, dat zit me af te vragen, meneer Haring, dat ouders uh, die leerlingen op uw school hebben meer, uh, meer waarde hechten aan de identiteit van de school dan aan de kwaliteit van het onderwijs? Nou, dat kan ik niet zeggen. Wij zijn een van de beste scholen in de regio, dus dat uh, zal zeker niet uh, door de ouders benoemd worden. Maar we hebben wel gezegd: uh, we willen graag docenten voor de klas hebben die. Uh, de lijn die de ouders thuis in de opvoeding ja. uh, hebben, maar voortzetten. stel dat u ja. nou de keuze heeft bij twee docenten... Die, uh, u wilt iemand aanstellen, u heeft twee docenten in de aanbieding... Uh, Eén is uh, kwalitatief heel goed... en de andere ide qua identiteit, maar kwalitatief wat minder. Kiest u dan toch voor de identiteit? Ja, daar kiezen we dan voor, ja. Omdat kwaliteit dus nogmaals niet alleen bestaat uit vakinhoud. Nee, maar maar dat, ook dat, de man maar, of vrouw die voor de klas is. Ja, maar gaat. ook dat argument maar, vind maar, ik met alle uh, respect toch ook niet zo heel erg sterk. Omdat je van een uh, 16-jarig jonge man nou niet per se verwacht dat hij ook op laat ik zeggen, geloofsinhoudelijk vlak... als je dat al bij een vak als wiskunde van belang vindt... Ja. Um, het grote voorbeeld is of kan, kan, kan leveren. Dus ook daarvan denk ik van... ik kan me voorstellen dat je van je docenten verwacht... dat ze ook in, dat, uh, ook in die zin een voorbeeld zijn. Maar dan verwacht je ook een bepaalde volwassenheid, et cetera... en uh, niet een, uh, een huiswerkbegeleider van 16. Dus ik vind dat ook, ook, ook, als je langs die lijn argumenteert... vind ik het nog niet zo sterk om dan deze oplossing te kiezen. Meneer Haaijk? Ja. Nou ja, ik, ik snap dat dat niet sterk is. We zijn er ook natuurlijk, uh, we zijn heel blij met Jorio, laat dat voorop staan. Maar die we zijn arme natuurlijk, uh, hmm. ja, <laughs> ja, hij doet het echt ontzettend leuk en hij is bijzonder trots dat hij dit mag doen. Uh, maar uiteraard zouden we, uh, als dit een jaar lang zou zijn, zeg maar, zouden we andere keuzes overwegen. En daar ben ik met Ruud wel over eens. Kan je dan nog voorhouden dat je heel sterk die uh, lijn moet houden? Ook wij hebben in het verleden wel eens uh, mensen aangesteld uh, die niet tot de benoemde kerken hoorden. Ja. Nou, dat is best een spannend proces. Uh, ik zou dat voor een langere periode zeker nog wel eens een keer willen overwegen. Maar voor zo'n korte vacature van zes weken vind ik dat eigenlijk... Nee, maar u uh, zegt u sluit niet uit dat dat wel eens zou kunnen gebeuren. Dat u toch moet afwijken van de, de groep mensen waar u normaal uitwerft... dat u dat toch breder zou gaan maken. Nou, ik sluit niet uit. Die discussie uh, gevoerd moet worden als je begrepen... Maar dat is wel de argumentatie met, uh, niet. Nee. Nee. Als, als, de, als de school zegt van, van, nou ja, kijk, als het inderdaad om een lange termijn zou gaan... dan zouden we toch die bevoegdheid belangrijker vinden dan, dan de leesbeschouwelijke achtergrond... Nee. Um, dat verzakt dat argument. Want eigenlijk het enige argument wat de school kan hebben nu, is van nee, um, we hebben hoe dan ook kunnen we alleen maar mensen aannemen die vanuit deze achtergrond komen. Ja. Dus dat kun je dan niet voor een grote vacature ter discussie stellen. En ja, dan nu maar... niet. Dus... Nee, je kan het niet uh, ter discussie stellen, dat ben ik met u eens. Uh, ik denk wel dat je heel serieus moet kijken van uh, wat is de situatie op dat moment en dat je daar de beste oplossing voor zoekt binnen de kaders die je hebt. En als je er buiten moet, moet je echt denken met elkaar aan de tafel... ook met de ouders wellicht, van we hebben echt nu een serieus hey, probleem. Maar dat zou mijn primaire ja. vraag zijn. Als je aan de buiten de kaders moet, omdat dat op dit moment kennelijk niet meer werkt... ga je dan buiten de kaders op punten die zeggen: nou, dan maar even wat meer speelruimte als het gaat om dit vak... wiskunde, huiswerkbegeleiding. Dat hoeft dan misschien niet per se iemand van deze kerk te zijn. Of zegt je dan van nee, we vinden dan die kerk zo belangrijk... Dan maar wat minder kwaliteit in het onderwijs. Ja, ja. En dan denk ik nou, toch eerlijk gezegd, met alle respect, dat dit de verkeerde keuze is. Meneer Haring, laatste woord. Ik, ik snap uw uh, oproep, maar ik denk dat wij uh, bij de keuze die we hadden heel creatief geweest zijn. We hadden uw weg kunnen kiezen. Dat doen we niet. We kiezen voor een creatieve oplossing de andere kant op. En we zien op dit moment gewoon een jongen die uh, perfect werk levert. Goed. Nou, doet u maar de hartelijke groeten aan deze jonge leerling. Hartelijk dank doen, Erik ja. Haring van de GRZ Rotterdam en Ruard Gansvoort ook. Dank. Dit is de okay. dag zit erop voor vandaag. Ik verwijs u nog even naar onze website, dag.nu. Daar kunt u het een en ander teruglezen en zelfs terugzien. Uh, terugluisteren ook. Zometeen gaat Villa VPRO door op Radio 1. Goedemiddag, Tesselblok. Goedemiddag. Wat gaan jullie doen? Wij gaan het hebben over Congo. Daar waren maandag en gisteren verkiezingen. Er waren logistieke problemen, er waren onlusten, er vielen doden. Maar hoe het ook zij, waarschijnlijk wordt de zittende president... Joseph Kabila herkozen. Vraag is of deze verkiezingen leiden tot versnelde opbouw van de democratie... of dat ze juist spanningen en geweld aanwakkeren. Daarover en over veel meer praten we straks in de villa. Eerst het nieuws gelezen door Jeroen Tjepkema. Radio 1, het NOS-journaal.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 Dat waren de hoofdpunten. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met twee opvallende files. Op de A4 naar Den Haag staat dus bij hoog 5 kilometer door werkzaamheden. De linkerreis ook is daar afgesloten. En op de Ring Amsterdam, de A10 west richting Zaanstad... staat voor de Koentunnel 5 kilometer door een ongeluk. Ook daar is de linkerreis ook afgesloten. En er zijn nog problemen bij de sporenwegen. Want tussen Den Bosch en Zalbom rijden geen treinen. En dat komt door een sein- en wisselstoring. En de vertraging is een uur. Dit is radio 1, VPRO. Villa VPRO. Thessaloniki. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Wij zijn bij u tot half vijf. En wat bieden wij u dat komende uur? Na vieren ons buitenlandpanel over Mali, over Egypte en over Durban. Durban, zult u denken? Ja, Durban. Want in die Zuid-Afrikaanse stad is de VN klimaattop bezig. En door de oplopende spanningen rond de euro- en de schuldencrisis... dreigt het klimaat een ondergeschoven kindje te worden. En dat zou wel eens net zo fnuikend kunnen blijken... als een wereldwijde economische crisis. Daarvoor praat ik over de verkiezingen in Congo. Schiet de opbouw van de democratie in dat immense Afrikaanse land er iets mee op... of werken ze juist spanningen en geweld in de hand? En onze cultuurredacteur Anton de Goede vraagt zich af... hoe het toch is met het Stedelijk Museum. Zou dat ooit nog opengaan? Wilt u reageren? Doe dat dan vooral via onze site villa Dit is Radio 1 Villa VPRO. Maar nu eerst nieuws over spyware. Als je een sms'je naar iemand verstuurt... dan ga je ervan uit dat dat bericht alleen gelezen wordt door de ontvanger. Maar door een programmaatje dat ongemerkt op je telefoon geïnstalleerd is... zou de grote telefoonmaatschappijen ongevraagd inzage kunnen krijgen... in al je toetsaanslagen en je binnenkomende sms'jes. De software van het Amerikaanse bedrijf Carrier IQ... zou wereldwijd op ruim 140 miljoen Android, Blackberry en Nokia-toestellen zitten. Luc Essers is internetjournalist van Webwereld, komt uh, maandag met dit nieuws. Nee, ik zeg maandag komt vandaag met dit nieuws en het is woensdag. Luc Essers, hello. hallo. Hallo. Wat, wat doet dat programma van Carrier IQ precies op die telefoons? Nou, die wordt uh, geïnstalleerd en dan uh, houdt het in de gaten wat jij precies op je telefoon doet. En die stuurt het dan door naar uh, Carrier IQ... Mm -hmm. En dan wordt die informatie gebruikt om uh, geanalyseerd te worden door uh, ja om, om de telefoonnetwerken eigenlijk te verbeteren. Is het, zit het alleen op smartphones? Ja, zover ik heb kunnen nagaan, wel eigenlijk. Maar okay. uh, ja, het is net, uh, komt het nieuws naar buiten, dus uh, er valt nog een hoop te controleren op dat gebied. Dat begrijp ik. Maar je zegt, alles wat je uh, met dat telefoontje doet, wordt geregistreerd. Dus uh, de toetsaanslagen, zei je al, de sms'jes die ja. je binnenkrijgt, maar bijvoorbeeld ook wat tegenwoordig kan, als je via je telefoon op internet gaat en je gaat een beetje zoeken op Google, dat, dat wordt ook allemaal opgeslagen en gevolgd? Ja, dat wordt allemaal gelogd, zoals we dat noemen. Dus dat wordt opgeslagen in een apart bestand en dat wordt dan doorgestuurd naar dat bedrijf. Hmm. Naar de, dat. Het wordt doorgestuurd naar dat bedrijf. Want uh, uh, wie maak je wie hier gebruik van? Wie willen wie ja. wille dit weten? Ik kan het wel bijna raden, maar... Nou ja, het is tweeledig, zegt Carrier IQ zelf. Uh, ze zeggen van, nou, uh, de telefoonfabrikanten willen dat graag weten. Zeg maar, hoe jij omgaat met je telefoon. En als je dat van heel veel mensen weet, dan kun je je telefoon verbeteren. Daar wordt het ook voor gebruikt, zeggen zij. Uh, en aan de andere kant willen de KPN's van deze wereld willen dit ook wel heel erg graag weten. Niet dat KPN dit doet volgens mij, maar mm -hmm. die willen het ook wel heel graag weten gewoon om te kijken bijvoorbeeld welke diensten worden er nou gebruikt op mijn netwerk. Zoals wordt WhatsApp heel erg veel gebruikt. Nou moeten we misschien onze abonnementen aanpassen zeg maar. Dat, voor dat soort dingen. Ja precies. Uh, dat is... is dat toch wel heel erg handig en mm -hmm. zoals... Uh, nou ja, de operators uh, zeggen en ook Carrier IQ, uh, zelfs bedrijfskritisch om uh, nou ja een beetje winst te blijven maken. Carrier IQ zegt je steeds zegt, het is hier en hiervoor bedoeld. Die ontkennen dit dus niet. Nee, nee, nee. nee dat is ook het rare eraan, zeg maar. Want uh, ja, op zich, kijk, ik kan me wel voorstellen dat als je dat, uh, dat wil monitoren als bedrijf, maar dan denken van ja, vertel dat ook even aan je klanten, dan uh, kunnen wij eens even kijken of we daar wel mee eens zijn. En zegt Carrier IQ, die heeft dus die software uh, ontwikkeld, hè? Ja. zeggen die, ja, wij hebben het gewoon ontwikkeld... en als de, de, de telefoontoestellenmakers uh, uh, dit niet melden, dat is onze schuld niet. Ja, dat zullen ze ongetwijfeld zeggen. Ze zeggen ook op hun website hoor, dat uh, alles, uh, uw privacy is gewaarborgd, et cetera. Mm -hmm. Ja, nou, dan uh, dat vraag ik mij wel af of dat wel klopt, zeg maar, als ik dan vervolgens zie dat gewoon hele sms-berichten al voor, zeg maar, dat ze in jouw inbox komen, ja. gewoon opgeslagen worden in een aparte file, mm. zonder dat je daar iets van af weet. Weten jullie al, weet jij ook al wat voor um, uh, providers hier echt gebruik van maken? Je zei al, uh, ik heb niet het idee dat KPN het doet, maar weet je van anderen? Nou, ik weet dat het Vodafone het doet in uh, Portugal. Ja. Uh, en ik heb alle uh, Nederlandse bevaarders heb ik gebeld, maar die hebben mij nog geen antwoord gegeven. Mm -hmm. uh, dus ja, nee, de vraag is even zeg maar hoe uh, breed dit gebruikt wordt uh, in, in Nederland. Ja, even gewoon natuurlijk de kernvraag, want we schrikken hier dan allemaal weer van. Maar mag het eigenlijk? Ja, het is, uh, dat is een hele goede vraag. Um, nou ja, ik kan me niet echt voorstellen dat het CWP bijvoorbeeld uh, dit uh, zomaar toestaat. Uh -huh. uh, maar ja, kijk, uh, dat is nogmaals op dit moment erg lastig. Want uh, ja, het, het wordt al sinds 2009 gebruikt en nu uh, weten we er pas van. Ja, dan kunnen we nu pas vragen gaan stellen of dat wel mag of niet eigenlijk. Ja, en je zou denken, precies om wat jij zegt, als we er nu pas van weten... ze hebben het voor die tijd niet gezegd, dan moeten ze aan hun water hebben gevoeld dat het niet lekker lag. Ja, nou ja, misschien hebben ze het wel ergens genoemd, zeg maar, in de algemene voorwaarden, in die kleine regeltjes, die toch nooit iemand leest. Hm. Uh, maar ja, ze, ze zijn er ook niet zeer communicatief over op dit moment. En uh, iedereen duikt een beetje met zijn hoofd het zand in en uh, trekt zijn handen ervan af. Ja. Ja, dan uh, moet er toch ergens gedacht worden, gedacht zijn, uh, dit... Uh, is niet helemaal in de haak. Nee, nou des te beter dat jij dit boven tafel hebt gekregen dan ik ben benieuwd naar de verdere reacties. Luc Essers van Webwereld die kwam met het nieuws van die spyware die op menig smartphone zit, zonder dat wij daarvan weten. Dankjewel. Graag gedaan. Verstrikt in een web van regels en wetten vindt hij zijn weg. Met opgeheven hoofd zoekt hij de beste oplossing. De Wereldburger. Met vandaag.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 Dag, uh, Piet, met Lent Bardoel. Is Wiene in de buurt? Ja, hoor. Ik zal haar even vergeven. Ik weet niet waar ze is. Nou. Zo groot is het huis ook niet. <laughs> nee, ja. Uh. Oh, We gaan nu naar uw Vaan, vriendin, dus. Ja. Uh, ik ben Wiene Muldermeis. Uh, wat vindt u van het uh, doodsverlangen van uw vriendin? Dat lijkt me be best moeilijk. Kijk, je hoeft het niet allemaal zelf te willen doen op zo'n manier... Maar ik kan het wel invoelen. En zeer veel mensen zeggen, ik vind het niet invoerbaar. Maar als ik alles weet van haar, en dat ze, legt ze ook niet het achterste van de tong bloot voor iedereen, dan is het invoerbaar. Ja. En dan denk ik, ja, je hebt gelijk. Altijd narigheid gehad in haar leven, altijd. Altijd belazerd door dan die en door die zeg ik toch goed, hè? Ja, ze dus ja, dus... ik voelde nu in de steek gelaten door de hulpvereniging toen. Voordat ik de eerste keer dat deed, ben ik al in de steek gelaten. Iedereen liet me in de kou staan. En ja. zij is ook heel duidelijk in, in haar mening. Hè. Dat is, maakt natuurlijk ook uit, is het is niet zomaar een bevlieging. Zij is heel duidelijk en vasthoudend en herhaaldelijk. Want ik ken je langzamerhand genoeg en lang. Ja. En ach, en woon je dicht in de buurt. Dus eh, ja, ik, eh, ik wil er dus bij gaan zitten. Mag. En dat wil ik het ook echt aangeven. Ik wil bellen naar de huisarts of de lijkschouwer dat mevrouw Pardoel pillen heeft ingenomen die ze gekregen had... van de huisarts jaren geleden en gespaard en gespaard en gespaard. Nou, ze kan er wel drie dood, keer doodgaan. En ja. dat, nou, daar ga ik bij zitten. Ja, en dan mag u tot het sterven is ingetreden. Hou de hand vast. Ja. ja, en ik, ja, god, wat doe je? Ik heb er zoveel bij gezeten. De hand vast. Ja. En, uh... U bent als arts ook uh, niet helemaal vreemd met de dood. Nee, niet met de euthanasie zelfs. Ja, oh. Met de euthanasie, want ik was van 81 tot, tot 95... ben ik eh, vertrouwensarts geweest bij de NVVE. En ik kon heel goed met de artsen praten. En als ik dan zo tussen de 100 en 150 telefoontjes keer, dan bleef er een paar over die niet geholpen konden worden door de huisarts. Die ik niet kon overreden om zijn best te doen... om te voelen wat de cliënt de hulpvragen vroeg... En toen heb ik een stuk of tien gedaan, die overleven van die honderd tussen de 150. Ja. En dat werd me kwalijk genomen dat ik zoveel euthanasieër deed. Ik gaf ze altijd netjes op, maar dat was ook niet genoeg. Nou ja, het werd mij zeer kwalijk genomen en tenslotte werd ik uh, veroordeeld... Ja, hebt u ook, ook niet de plicht om in wat te proberen... bij uw vriendin het, het, het, het doodsvoornemen ja, uit de tuurlijk. hoofd te praten? Ja, natuurlijk. Je doet altijd je best om de zonnige zijde van het leven te vinden. Ja, ja maar, want, want ik had soms het idee... en daar had, heb ik het ook met u over gehad... dat het ook een beetje een wraak naar de, naar de, naar de kinderen was. Maar, eh... Nee, van mijn kant niet. Nee. Nee. nee. Maar maakt ja, het nee. dan niet iets uit? Als het zo zo, Ja. Nee, nee, nee. laat u eens even, nee, even nee. Ik heb vast besloten dat... Uh... Ja, u kunt, u kunt mijn kinderen zelf vragen. U heeft hun adres, u kunt ze zo bellen. Ja. Ik maak nergens een geheim van. Ja. Nee. Maar, nee. maar u zet mensen ook een beetje op het verkeerde been omdat u zo vrolijk bent. Ja. Ja, ja. moet je dan zo zitten treuren en, en, en, en, en depressief gaan zitten zijn? Dat hoeft toch helemaal niet? God, ik heb mensen die doodgaan en die zo al, al doodgaan... terwijl ze pil op hebben, allemaal humoristische opmerkingen ja, maar... maken... Terwijl ja. ze doodgaan. Terwijl ze bezig zijn dood te gaan. Want Je ze de... een heel in, tegen doodsverlangen. Ja. Ja, ja. ja en, en niet zomaar opgekomen. Ja, ik, ik ken ook een mensen die zomaar het zeggen... ik wil dood, ik kan er niet meer ja. tegen. Ja, dat, dat vind ik... Dat goed help goed nou. ik dan niet, maar ja, dan dat ben dat jij dat jij ik ook, niet... Zei, ik denk nog eerst best goed na. Er ja. ja, ja, ja, zijn ook mensen die een roep om aandacht uh, ja. laten uitgaan eigenlijk. Maar ja. ja. dat is dit niet. Ja, ja. Ik heb ook zo iemand, ja. Ja, nou ja, dat... Maar je? je hebt iemand in, in uw kenniskring In mijn uh, hulpverlenerskring. Ja. En daar wilt u het niet bij doen, omdat die... Uh, die de... wil zelf op een ogenblik niet. En dan, uh, dan zegt ze, ja, maar dit jaar wil ik toch. Maar de jaren gaan voort. <laughs> nou ja, goed, ik vind het prima. Maar dat is echt een roep om aandacht dus? Dat is anders dan dit? Ja. ja. ja, okay. ja. En dat kan me ook voor, dat, je, dat zij een roep om aandacht doet... Ja. Morgen hoort u het laatste deel over Len en haar strijd voor een zachte zelfgekozen dood. Zoals opgetekend door Jan Maarten Deurvorst. Verkiezingen in Congo die waren er gisteren en eergisteren. Het immense land in Centraal-Afrika is officieel een democratie... maar het is pas de derde keer sinds de onafhankelijkheid in 1960... dat de Congolezen mee konden doen aan een democratische verkiezing. Een hele lange geschiedenis van bloedige oorlogen en instabiliteit ging eraan vooraf. En ook nu was het niet rustig. Er waren onlusten, er zijn doden gevallen... en er is inmiddels natuurlijk ook wel alweer twijfel of de verkiezingen wel eerlijk zijn verlopen. Zittend president Jozef Kabila lijkt de favoriet om opnieuw herkozen te worden. De gast hier is Hans Hoebeke, hartelijk welkom. U bent een Congo-kenner, mogen wij zeggen. Directeur van het Afrika-programma... van het Koninklijk Instituut voor Internationale Relaties in België. Kort gezegd, het Egmond Instituut. Um, wij hier in Europa staan altijd... We juichen op het moment dat er in een land waar zoveel ellende is geweest democratische verkiezingen zijn. We willen zo snel mogelijk dat er een democratie opgebouwd wordt op puinhopen van burgeroorlogen. Um, is het ook een blijde dag en een zonnige toekomst voor Congo, denkt u? Eén ding mogen we alvast niet doen, ik denk dat we uh, verkiezingen en democratie niet met elkaar kunnen vervangen. Uh, je hebt uh, geen democratie zonder verkiezingen, mm -hmm. maar verkiezingen betekent niet dat er een democratie is. Mm -hmm. En ook al staat het wel in de naam van het land, Democratische Republiek Congo, uh, bon, uh, de realiteit is Ach, iets complexer iets dan dat. Je geeft ja. iets een naam. Ja. En ook uh, oost duitsland had een naam waar democratie in stond, denk ik. Zo dus, so is het. Um, is het een goede dag? Ja. Um, maar ik denk dat we moeten uh, toch een onderscheid maken met 2006. De vorige verkiezingen. Ja. Um, toen beëindigde dat tien jaar conflict. En eigenlijk 40 jaar, 30 jaar Mobutisme. Dat mm -hmm. was de eerste was keer. de dictator eigenlijk. Het was die dictator mag... tot 1997. Ja. Tot, uh, tot um, mm -hmm. Heb je dus tien jaar oorlog gehad. En, en die... Die verkiezingen betekenden eigenlijk een moment van hoop, een moment van aansluiting, aansluiting terug bij de wereld. En, en je ziet ook dat de Congolezen toen echt hebben gestemd ook voor verandering. En dat was ook uit, zichtbaar in de, in de, in de uitslag. Um, het oosten koos voor Kabila omdat ze die niet kenden, het westen koos voor Bemba omdat ze die wel kenden. Nu, dat had een grote verwachting op internationaal niveau... ...en zowel bij de Congolezen. Dat was dus 2006. Dat was dus eigenlijk een ander gevoel. Een ander gevoel. Een, in ander gevoel een, een, een, een, een bladzijde die echt omgeslaan werd. Hè. De oorlog was al, ja. al gedaan, maar je had nog een, een, een transitieperiode gehad. Um, en eindelijk vond men aansluiting bij... ...een nieuwe realiteit. Um, de fout die toen gemaakt is, is dat denk ik uh, iedereen er al te snel van uitging uh, dat dat dan echt, echt een democratie was, dat dat zou functioneren. Uh, en dat we in die vijf jaar uh, vooruitgang zouden boeken die deze verkiezingen. Uh -huh. uh, ja, dieper zouden maken. Die daar een, Nog een, een, echter dan... De, een dan steviger van... proces. Ja. Vallen. En daar hebben, heeft zeker de internationale gemeenschap zich op miskeken. Uh, en ik denk dat we daar een aantal elementen, zoals de werking van het parlement, uh, zoals het, het, het niet in plaats stellen van politieke partijen en dat soort zaken... Nou, ja, want nou, wat, is er dan, wat, wat valt tegen? Bijvoorbeeld, de, wat, dat is natuurlijk voor de hand liggend, hoe zit het met de oppositie? Heeft de oppositie dezelfde mogelijkheden gekregen als Kabila om mee te doen... Uh, uh, uh, is er geen haarbreed in de weg gelegd? Waar, waar, waar zit dat deficit? Ja, als je kijkt naar de campagne, en dan, dan is er een enorme kloof. Hè. De, de, de, de president en zijn systeem hebben eigenlijk alles gebruikt wat, wat mogelijk was. Uh, uh, ze hadden uh, een vliegtuig tot hun beschikking. Ze hebben alle media gebruikt. Ze hebben uh, de pers uh, voor een deel wel beknot... Maar vooral door ruimte op te kopen. De oppositie had veel, weinig, veel minder middelen. Nu moeten we ons ook de vraag stellen, oppositie, met uitzondering van een aantal mensen, kan je niet van de voorbije vijf jaar spreken dat er echt een heel zware oppositie gevoerd is. Bijvoorbeeld Tshisekedi. Mm -hmm. Tshisekedi is de man die wordt genoemd als de enige belangrijke oppositie. Dat is de uitdager. En, ja. en, bom, ik, ik wil niet vooruitlopen op, op de uitslag. We wachten op de, de officiële afkondiging op 6 december. Mm -hmm. Er circuleren nu wat cijfers, ook vanuit de UD, UDPS, die... die Zelfs kunnen aanleiding geven, denk ik, tot, tot een aantal incidenten. wat, um, wat, wat u nu zegt, wat, wat bedoelt u daarmee? De, de, wel, de circulaire ik, cijfers? Ik heb de circulaire cijfers uh, vrijgemaakt door UDPS, die gedeeltelijke verkiezingsuitslagen zijn en die een deel van de aanhanging van die partij uh, op zijn minst het gevoel geven dat uh, voor hen er een overwinning in zit. Mm -hmm. um, en ja, zolang zou, er geen officiële dat... cijfers zijn, moeten we daar toch heel voorzichtig mee zijn. Maar als ze nu circuleren, zegt u, kunnen ze al tot on? Um, absoluut, absoluut. De Congo is het land van. Uh, van geruchten. ik is dus het land waarbij dat uh, heel snel uh, gesproken werd over fraude. En er zal ook zeker fraude geweest zijn. Het was ook een zeer ontransparant proces. Hè. Uh, uh, kiesbiljetten uh, ontbraken in verschillende bureaus. Bureaus gingen niet open, gingen te laat open. Mensen wisten niet waar ze moesten gaan stemmen. Maar dat is wel de reden waarom ze het ook een dag verlengd hebben. Hè, het is verlengd, maar niet overal. Hè. Hmm. Het, is, het is echt slechts in een aantal kantoren waar er problemen waren. Maar ook, ook daar is... is ik, ik heb nog niet alle rapporten gezien van, van, van de observator, Maar wat ik tot nu toe gezien heb, bon, kunnen zich vragen, vragen gesteld worden, inderdaad. Um, maar goed, nu... de, die oppositie en de, kan, de kans die het geboden heeft gekregen... En ja. U zegt, ik wil niet vooruitlopen op de uitslag die we 6 december pas krijgen, maar... Ja. Wel ja, die, die oppositie heeft, heeft heel, weinig, heel weinig ruimte gekregen, maar heeft zich dus ook in die voorgaande periode nu niet gekenmerkt door een groot activisme. Mm -hmm. um, Giseke is pas er vrij recent terug opgedoken. Uh, die heeft een vrij merkwaardig parcours ook afgelegd de laatste twintig jaar. Um, en laat ons vooral ook niet de fout maken om uh, die oppositie nu te gaan beschouwen als de grote democraten. Zijn, ze zijn heel nationalistisch, hè? Die, of niet? Ja, nationalisme speelt een grote rol. Hè? Maar, maar ook daar, ik uh, denk vooral Vital Kamer, de, de derde uitdager, iemand die uit de partijafkomst is van Kabila, die heeft zijn uh, breuk met Kabila eigenlijk gemaakt op basis van een aansluiting tussen Kabila en, en Rwanda enkele jaren geleden. Mm -hmm. en toen Congo ook heel sterk in de media was met, met de oorlog in het oosten, die toen op een hoogtepunt was. En Precies, dat was, de oorlog uh, met Rwanda onder andere, de, voilà, bu de buren daar in het voilà, oosten. Voilà. Ja. En dus dat, dat conflict is door Kabila min of meer, kan niet zeggen, geregeld, maar daar is toch een evenwicht bereikt. En... Ze hebben, uh, Kabila heeft als Congo, dat in grote land, rijk aan, ik weet niet hoeveel natuurlijke ja. hulp, hulpstoffen, erg rijk, heeft afspraken gemaakt met de buren in het oosten waar lang mee gevocht is... die die buren wel gevallig zijn. Ze hebben, of niet? Ja, ik zou zeggen, er is een, er is een soort dus er van evenwicht. Er valt mee te leven voor hen. Er is een evenwicht bereikt. En ik denk dat we niet moeten... Uh, rond die grondstof wordt ook heel snel gezegd dat de plundering van Congo... Ja, maar Congo wordt in grote mate geplunderd... Eigenlijk door de Congolese politieke elite zelf. Ja? Uh, de buurlanden zijn daar voor een stukje wel bij betrokken. Maar laat ons de, de, de, de medeplichtigheid, dus naandelingstekens... Of toch de, de, de rol van Congolese actoren... Zowel gewapend als politiek, daarin mm -hmm. niet onderschatten. En dan kom ik bij een van de, denk ik... Ja, belangrijke elementen terecht. Hè. We kunnen kijken naar wie zijn nu de poppetjes zijn. Maar het probleem met deze verkiezingen en met veel verkiezingen in Afrika is dat de inzet is gigantisch, omdat als je die verkiezingen verliest, dan heb je niks. Als mm -hmm. je die verkiezingen wint, dan heb je de politieke en economische macht. Um, en dat gaat dan niet over de persoon Kabila en de persoon Jisekiri of, of een andere. Maar dat gaat over het hele netwerk dat daar rond zit. Um, en dus er zijn heel veel mensen die heel veel kunnen verliezen. En er zijn ook heel veel mensen die heel veel kunnen winnen. Uh, maar er bestaat geen tussenweg. Goed, men als, heeft de macht of men heeft die niet. En als dat zo is, wat u nu schetst... dan kan je er bijna op wachten natuurlijk... dat er... Uh, in elk geval spanningen op zullen lopen en dat misschien de strijd ontbrandt, want wie wil nou niks hebben? Voilà, dus wint Kabila, dan uh, is de kans heel groot en dan kom ik terug op het circuleren van die cijfers uh, dat de oppositie nu cijfers zal gaan gebruiken uh, en zeggen van kijk, bon, uh, wij hadden de verkiezingen gewonnen in die tussenperiode, heeft de regering biljetten aangemaakt en gewoon, en dat is mogelijk te zien aan de opkomstcijfers. Uh, mm -hmm. de, de opkomstcijfers bij die voorlopige resultaten van UDPS die liggen heel laag, 27 50 um, ik hoor ook andere cijfers van toch een hogere opkomst die meer zou aansluiten bij de, bij de vorige verkiezingen. En met die opkomstcijfers kan je natuurlijk heel veel doen. Natuurlijk, ja. Ja. Um, en, en, en dus er is vrij veel, vrij veel marge voor allerhande geruchten links of rechts over ballotstuffing en, en ga zo maar door. Mm -hmm. Dus kom om terug te kijken naar de scenario's. Hè. Dus als Tshiseke als, als die verliest, dan zal hij uh, dan zal zij, zij en zijn aanhangers die uitslag wellicht gaan verwerpen op basis van wat zij nu hebben rondgestuurd. Ja. Ik moet er ook bij zeggen dat in die verklaring van UDPS al staat uh, dat zij die, verklaring, die, die cijfers nu uitsturen... Uh, ...om de fraude vooraf te zijn. Mm -hmm. um, anderzijds, um, als het presidentiële kamp uh, verliest... Uh, ...en dus de verkiezingen zijn eerlijk, of min of meer eerlijk gebeurd... Mm -hmm. ...en men respecteert een, uh, een uitslag die in het voordeel zou zijn van Shisekeri... Um, dan is de kans ook heel groot dat een aantal aanhangers van de president, en dan denk ik vooral aan mensen in het veiligheidsapparaat, um, en dat land is heel fragiel, dat veiligheidsapparaat is bijzonder fragiel. Um, ja, dat dan denkt u verwacht gaan... u dat er een koep zal komen dan? Gewoon oh, niet noodzakelijk een koe, maar er is, laten we zeggen, de eet afleggen als president op 20 december is één ding. Mm -hmm. Effectieve controle uitoefenen op de staat is een ander ding. Ja. En dan moeten we natuurlijk ook nog afwachten. De, er waren twee verkiezingen maandag. Parlement president en president. En parlement. Ja. Dat parlement dat was echt wel een, een, een, een vrij grote puinhoop in de zin dat... Hoeveel kandidaten waren er ook alweer? 20.000? Ah, we hebben eigenlijk een soort van wereldrecord. We 20.000 parlementskandidaten. Dat zijn er 10.000 meer dan de vorige keer. Ja. Um, en dat zijn er, als we dat gewoon eens berekenen, per zetel... ...is dat het dubbel aantal van wat je normaal hebt in West-Europa. Ja. Dus in België zijn er globaal gezien 18 kandidaten voor een zetel. ...in Congo waren er dus nu 36 à 37 kandidaten voor elke zetel. In Kinshasa was het kiesbiljet voor is de parlement. Ja. Dat was de hoofdstad, inderdaad. Ja. Het uh, bestond uit 56 bladzijden. Het was <laughs> eigenlijk een soort van weekendkrant. Ja, het, het wordt ook bijna de kiezer wel tegengemaakt... ...om nog op uh, een normale wordt manier te Het is bijzonder moeilijk. En die partijtjes en die kandidaten, dat zijn eigenlijk... ...ja, bon, dat zijn vaak toch... ...we moeten dat niet altijd zeer serieus nemen. Uh, daar zitten een aantal... Goede, capabele mensen tussen, absoluut. Mm -hmm. Maar er zijn maar? ook heel veel opportunisten tussen. Ik zou zeggen, het drie vierde, vier vijfde zijn echt wel opportunisten. En dan opportunisten, omdat ze denken, ik verdien hier een centje Ik mee. verdien hier een centje, dan ja. krijg je hier wat geld uit. Ja. Ja. Maar goed, het is uh, de vraag dus, zou, uh, hebben deze verkiezingen, zouden die de opbouw van de democratie in het land helpen of juist spanningen verhogen? Zou je, dat zo eenduidig, zou je daar een eenduidig antwoord op kunnen geven? Nu, verkiezingen overal in... Afrika, jammer genoeg, de laatste tijd zijn verhoogd. We moeten maar denken aan Kenia, mm -hmm. uh, enkele jaren geleden, met, met vrij zwaar geweld, begin 2008. Um, het is op zich geen reden om ze niet te houden. Je hebt een manier nodig om die macht over te dragen. Uh, en, en om dat toch op een legitieme manier te doen. Een van de zaken waar we misschien wel aan moeten denken... We, of, of waar men in Afrika toch, toch eens aan moet werken, is om de, de, de rol van parlementen en om een meer consensueel systeem van coalities of iets dergelijks uh, te, te, in te gaan voeren. Een andere zaak die niet gebeurd is in Congo de vorige keer, is lokale verkiezingen. Hm. En, en dat, van... dat wordt vaak gezegd: begin al met die lokale verkiezingen en ja. bouw het dan langzaam maar zeker ja. uit. We en moeten treken. daar ook niet naïef in zijn, maar bom. Okay. het zou belangrijk zijn om die te houden. Ja. Hartelijk bedankt Hans Hoebeke, verbonden aan het Egmond Instituut in Brussel. Congo-kenner, Afrika-kenner, mogen wij wel zeggen. Het ging over de verkiezingen van eergisteren en gisteren in Congo. Bedankt. Dan. Dankjewel. Ik zie geen skonte uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Nicolaas, ik zie hem al staan. Het is nog vijf nachtjes slapen tot pakjesavond en tot die tijd wordt onze serie van uiterst korte radiodocumentaires overgenomen door leerlingen van basisschool De Kleine Kapitein in Lansingerland. Zij zijn namelijk druk bezig met het maken van Sinterklaas Radio. Vandaag vertelt de meidengroep Lisa, Amy en Shelley over hun mooiste Sinterklaas herinneringen. Vroeger probeerden wij altijd dan... hoor je een geklop aan de deur. En uh, vroeger gingen wij echt fanatiek proberen... Uh, Zwarte Piet te zien. Dus wij gingen rennen, oh, rennen we gewoon. Wachten. En ik de wachten. En wij gingen opwachten gewoon bij de voordeur en achterdeur. we hadden altijd hele plannen, maar het is ons nooit gelukt om iets te zien. Nee. Maar we hebben echt hele plannetjes gemaakt. En jij gaat naar de voordeur, kom ik ren naar achter. We hebben hem bijna. En ja. Maar die, die pieten zijn zo snel, die, die klimmen ergens op en wij zien hem nooit meer terug. Dus ja, donker, je ziet het allemaal niet meer. Heel jammer is dat. Aanstaande zondag om kwart over zes kunt u meer Sinterklaas Radio horen... in Studio Itzerda op dezezelfde zender Radio 1. En morgen hebben wij een nieuwe Sinterklaas-minuut. De villa maakt even plaats voor nieuws, weer, verkeer en ster. Daarna zijn wij terug met ons buitenlandpanel en met cultuur. Het stedelijk museum. Staat het er nog? Bestaat het nog? En gaat het ooit nog open? Tot zometeen. Oranje en het EK Voetbal 2012.